Drie uur. Dit is Radio 1. Met Jan Mon en Suzanne Bosman. Hij woont in een hartstikke beroemd huis... dat uit de film Untouchable, de Nederlandse ambassadeur in Frankrijk. Hij is zometeen bij ons te gast. En wat is de kracht van muziekfestival Noorderslag? U hoort het in Radio 1 vandaag. Na het nos met Jeroen Tjepkema. Minister Timmermans vindt het ontmoedigingsbeleid van het kabinet in het Midden-Oosten duidelijk. Ik ben nog geen bedrijven tegengekomen die het onduidelijk vinden, zei hij in de Tweede Kamer op vragen van de SGP. Vorige week werd bekend dat PGGM de banden met vijf Israëlische banken verbreekt, omdat die investeren in Joodse nederzettingen op de westelijke Jordaan-oever. SGP-leider Van der Staaij zei toen dat er een boycottsfeer ontstaat ten opzichte van Israël en hij herhaalde dat vandaag. Hij vindt het ontmoedigingsbeleid onduidelijk. Timmermans over die onduidelijkheid. Als ik dat tegenkom, dan zit die onduidelijkheid vooral eh, in de politieke sfeer... en dan vraag ik me wel eens af of dit niet politiek gemotiveerde onduidelijkheid is. Mij. De politie in de Noord-Hollandse plaats Krukjes doet onderzoek naar pamfletten... waarin wordt gewaarschuwd voor een kinderlokker. De man die erop staat wordt ten onrechte zwart gemaakt, zegt de politie. Op het verspreide papier staan een beschrijving en een portrettekening van de man. Ook is een deel van zijn kenteken te lezen en het merk en de kleur van zijn auto... Volgens de politie van Krukjes wordt er gezocht naar de makers en verspreiders van de pamfletten vanwege smaad en laster. De man was zelf naar de politie gestapt om aangifte te doen. Minister Ascher gaat hoogstwaarschijnlijk in beroep tegen een uitspraak van de Amsterdamse rechtbank... die het kabinet verbiedt de kinderbijslag voor kinderen in Marokko, Turkije en Egypte te verlagen. Dat zei hij in antwoorden op vragen van de PVV over de kwestie. Ascher wil eerst de uitspraak nog beter bestuderen en de eigen wetgeving opnieuw bekijken... maar denkt dat het beroep er hoogstwaarschijnlijk wel komt. Wij liggen ons daar niet bij neer omdat we het een belangrijk beginsel vinden... dat je gewoon rekening houdt met de kosten die mensen maken. De rechtbank oordeelde vorige week dat de maatregel die vorig jaar inging onrechtmatig is. Volgens de PVV is het de zoveelste keer dat een kabinetsplan spaak loopt dat de export van Nederlandse uitkeringen naar het buitenland moet beperken. De Duitse tv-zender ZDF wil toch een film maken over het leven van Anne Frank, ook al is de familie daartegen. De omroep wil vanwege de 70ste sterfdag van Anne Frank in 2015 een tweedelige serie maken. Het moet de eerste Duitse film over Anne Frank worden. Het Anne Frank Fonds, dat de familie vertegenwoordigt... wil volgend jaar zelf een film uitbrengen. Volgens het Fonds, dat is gevestigd in Zwitserland... is het respectloos om zonder overleg hetzelfde te doen. Maar voor ons de Duitse omroep is het geen probleem... als er meerdere producties zijn die stilstaan bij Anne Frank. Het weer het is op veel plaatsen bewolkt... en er valt wat regen of motregen bij zo'n 6 graden. komende nacht is het een tijd droog... met temperaturen rond het vriespunt. Morgen nieuw bewolkt en regenachtig. In het noordoosten blijft het dan nog lang droog. Verkeersinformatie, René Epperset. Nog geen nieuws over die spookrijder op de N18... tussen Harreveld en Doetinchem. Een file in het oosten van het land... door een aanrijding op de A12 Arnhem naar Duitsland. Er is een auto in de slootbalans bij Zevenaar in de buurt. Het levert vier kilometer file op. De rechte rijstrook is dicht. Daar gaat de schoenendoos vol bonnetjes. En daar de btw-aangifte. Zet ook uw bedrijf in de cloud... en werk slimmer samen met uw accountant.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 Radio 1. Avro Tros. Radio 1 Vandaag. Met Suzanne Bosman en Jan Mon. Noorderslag is een muziekfestival in Groningen. Maar het is veel meer dan dat. Het is een van de beste springplanken die een band kan hebben. In heel Europa zelfs. Hoe is dat zo gekomen? En de politiek die is weer aan het werk. U hoorde het al eerder vanmiddag. Het jaar is nu echt begonnen. Wat heeft het voor ons in petto? Dat horen we van onze vaste commentator Kees Boman. Dit is Radio 1 Vandaag. Alle Nederlandse ambassadeurs zijn voor een conferentie in ons land. En Radio 1 vandaag praat daarom met ambassadeurs van interessante en/of belangrijke landen. En vandaag doen we dat met een ambassadeur van zowel een interessant als belangrijk land, Frankrijk. Ed Kronenburg. Hij is als ambassadeur werkzaam in Parijs. Goedemiddag. Goedemiddag. U werkt niet alleen in een hele mooie stad, u woont ook nog op een heel bijzondere locatie. Zo mooi dat uw huis als filmset is gebruikt voor enthousiabelen. Wat heeft u daar eigenlijk van meegekregen als bewoner? Nou, dat is allemaal gebeurd voordat ik in Parijs kwam. Dus ik heb het uit de overlevering moeten halen. Maar we hebben inderdaad een deel van het huis beschikbaar gesteld... om opnames te maken voor de hele succesvolle film. Ja, het is niet alleen deze film, hè? want het wordt wel vaker gebruikt, dat prachtige huis. Het ja. is toch wel ja. een voorrecht om daar te mogen wonen. Het is zeker een voorrecht. Ik beschouw het ook niet als mijn huis. Het is het huis van iedereen, van alle Nederlanders die in Parijs actief zijn. Dus de ja, deel van het huis wordt daar ook uh, uitsluitend voor bestemd. Dus ik zeg altijd, ik woon boven de zaak. Dus in beneden spelen zich alle activiteiten af. Ja, wij begrepen dat uh, president François Hollande maandag naar Nederland komt. Uh, ja. de, hoe bijzonder is dat? Ja, dat is best wel bijzonder. Want het is uh, lang geleden dat er een uh, Franse president voet op Nederlandse bodem heeft gezet. De laatste keer was uh, 14 jaar geleden. Dus het was ook wel weer de tijd voor een bezoek van de Franse president aan Nederland. En wat is uw betrokkenheid daarbij? Hoe bereidt u dat dan voor? Ja, wij bereiden dat natuurlijk voor met onze collega's in Parijs, op het Franse ministerie van Buitenlandse Zaken en op het Elysee, om ja, het programma met elkaar door te nemen. Wat gaat de president precies doen? Wie zijn erbij betrokken? Welke ministers komen er mee met de Franse president? Wat zetten we op de agenda? Et cetera. Dus daar zijn we nu volop mee bezig. Gaat u ook nog iets gezelligs doen in Nederland? Ja, uh, kijk, ik denk dat hij uh, een deel van zijn bezoek in Amsterdam uh, doorbrengt. Uh, nou, dat gebeurt in het Scheepvaartmuseum. Dat is denk ik op zich al uh, ja. opmerkelijk. Een coffeeshop uh, misschien? Uh, ja, dat, nou, hij komt er zeker langs. Of hij naar binnen gaat, dat weet ik niet. Uh, we hebben ook nog een diner in Amsterdam. Dus hij krijgt zeker ook iets mee van, uh, van Amsterdam. Maar goed, het gaat natuurlijk ook over uh, belangrijke zaken ja. aangaande de economie en de handel ja. en de politiek. Uh, wat is nou een ding wat er wat u betreft uitspringt? Wat, waarvan zegt u van, nou dat is nou leuk dat ze het daarover gaan hebben. Ja. Het, het grote accent ligt op uh, de economische samenwerking. In de, in de middag is er ook een roundtable in Amsterdam met belangrijke Nederlandse en Franse bedrijven georganiseerd door het VNO. Uh, en daar wordt echt zeg maar, de economische samenwerking tussen beide landen besproken. Uh, er zijn ook nog twee parallele sessies. Eén gaat over hoe zien toekomstige steden eruit en wat komt daarbij kijken. En de ander gaat over duurzame voedselproductie. Het zijn allemaal heel actuele onderwerpen waarin uh, Nederland en Frankrijk veel aan elkaar hebben. En ja, dat is e eigenlijk het, het, het zwaartepunt van het bezoek. En waar ja. moet dat toe leiden? Nog meer samenwerking. Nou, want je merkt gewoon dat uh, ja, Nederland en Frankrijk elkaar op veel terreinen tegenkomen. Uh, ook met elkaar samen kunnen werken. Maar zeker op die punten van high-tech. En, en landbouw en uh, ook de grotere bedrijven. Denk aan KLM en France, is er nog heel veel te doen. En zijn er nog heel veel mogelijkheden voor zowel Nederlandse bedrijven in Frankrijk... als andersom voor Franse bedrijven in Nederland. En gaat u dan ook afspreken om vaker uh, om de tafel te gaan zitten met elkaar? Ja, dat gebeurt natuurlijk al. Uh, ook uh, in die residentie die u net noemde in, uh, in Parijs. Daar hebben we ook heel vaak uh, handelsbezoekers uh, en, en seminars over uh, onderwerpen. Uh, maar het gaat zeker vaker gebeuren. We proberen ook dat er jaarlijks terugkerend evenementen laten zijn. Die uh, roundtable. Uh, want je merkt dat Frankrijk dat natuurlijk ook met andere landen doet. Hè. Ze hebben ook ieder jaar met bijvoorbeeld Duitsland zo'n bijeenkomst. Uh, en ik denk dat het ook heel goed voor Nederland is en voor Frankrijk om dat Ja, ook, dat uh, gaat ook uh, gebeuren, uh, een, ja. een table ronde. U ja. noemde het round table. Ja, table ronde. U heeft gelijk. Dat had uh, table ronde moeten zijn. Ja. Ja. Zeg, uh, nu meneer Hollande alleen? Nou nee, hij komt met uh, drie of vier ministers. We weten nog niet precies wie er uh, mee komt. Uh, en dat is de minister van Landbouw. Uh, meneer Moscovici komt mee. Dat is de minister van Economie en Financiën. Dus de counterpart van de heer Dijsselbloem. Maar stiekem uh, bedoel ja. ik meneer Kronenburg. Ja, dat, dat, affaire dat, dat, dat waar waar begrijp ik. Waar we eigenlijk ik. al een week ja. van smullen. Ja, ja, ja. Uh, als we heel eerlijk zijn. Uh, want uh, ja, het is natuurlijk wel iets dat uh, in ieder geval de media hier en, en in Frankrijk denk zeker. ik helemaal bezighoudt. Ja, uh, de dames. Zeker. Ja, dat klopt. Ja, ja. Maar u weet niet welke van de dames zijn of die een van de dames is. Nou, zijn. ik denk niet dat, dat nee. dit het geval zal zijn. Nee. Maar heeft het heel erg in Frankrijk? Ja, nee. De Fransen houden altijd streng onderscheid tussen wat privé is en wat publiek is. Nou, Dat is natuurlijk moeilijk uit elkaar te houden als je president bent. Uh, dus ja, het, het heeft natuurlijk wel de aandacht op dit moment. De president overigens, uh, die zou vanavond al een persconferentie hebben gegeven... over de aanpak van uh, ja, de economische problematiek. Maar ik weet dat hij ook iets gaat zeggen over de actualiteit uh, rond... Uh, op dit rond vlak. Partner. Maar is, is de ja. indruk juist dat de tolerantie bij Fransen... ten aanzien van de minnares uh, van de president iets aan het afnemen is? Nou, dat denk ik niet. Nogmaals, de Fransen die vinden echt dat zijn zaken... daar hebben niks mee te maken. Dat is een, een echt een privézaak. Maar goed, ja, het, het wordt natuurlijk hoog, hoog opgespeeld. En uiteraard in de oppositie wordt er dat nodig over opgemerkt. Dus het wordt zeker ook politiek uitgebuit. En kan het nog lastig voor hem worden? Kan zo'n positie... Ja, een beetje onder de ja, komen te staan. Nee, dat denk ik eerlijk gezegd niet. Nee, het hangt er vanaf wat hij straks zegt in zijn persconferentie om, om vijf uur vanmiddag. Waarin hij ook uh, hier iets over zal zeggen. Maar ik denk niet dat het verder een uh, belangrijke rol zal blijven spelen. Maar een andere zaak die wij uh, sterk gevolgd hebben de afgelopen weken. Dat is die rond uh, de Franse cabaretier Jeudonné. Ja. Uh, uh, ja. De man die uh, allerlei opmerkingen over de holocaust ja. maakt. Die een soort uh, semi-Hitler groet heeft bedacht. Ja. Hij ja. zegt van ja, nee, dat is meer anti-establishment dan ja. antisemitisch. Maar toch, op, op verschillende plaatsen worden zijn optredens verboden. Hoe kijkt u daarnaar? Um, ja, ik, kijk, die, uh, het verbod van het optreden... dat wordt bepaald door uh, de lokale autoriteiten, zeg maar, door de burgemeesters. Uh, die kunnen zelf bepalen of ze vinden dat het uh, gevaar oplevert... voor de verstoring van de openbare orde. Dat is ook een beetje de grondslag die ze moeten hanteren. Um, ik denk inderdaad dat het antisemitische karakter van het optreden van Dienaert... dat er zeker een grond is om dat, om dat te verbieden. Um, en dat is ook de insteek van de Frans mm. autoriteiten. Houdt u dat extra in de gaten als ambassadeur zijnde? Nou, dat dat nee, er is niet echt een reden om het extra in de gaten te houden. Je volgt natuurlijk altijd de actualiteit. zover verwerkt van belang is voor ons uh, berichten er natuurlijk ook over naar Nederland. Uh, maar ja, dit is iets wat natuurlijk nu actueel is, dat wordt zeker ons gevolgd. U ziet het niet als een beperking van de vrijheid van meningsuiting? Nou, ik, ik zie het zo niet, uh, hè, want ik denk inderdaad dat je je ongerust kunt maken, over, los van het feit over wat inhoud van, van het optreden is, maar dat je je ongerust kunt maken inderdaad over wat voor verstoringen van de openbaar door op zouden kunnen treden, want er wordt ook heel veel protest tegen aangetekend. Dus ik begrijp heel goed dat de burgemeester zijn die dit optreden verbieden. En hij heeft trouwens zelf inmiddels al aangegeven dat hij zijn programma zal aanpassen ander actueel thema is uh, Sochi, de winterspelen, de Olympische winterspelen. Uh, we hebben uh, hier in Nederland gehoord dat er een zware delegatie gaat, uh, waaronder uh, uh, Rutte zelf. Uh, Frankrijk heeft laten weten dat Hollande thuis blijft. Eigenlijk ook uit protest tegen uh, bijvoorbeeld de homo in Rusland. Of is dat niet zo nadrukkelijk gezegd? Nee, ik denk dat je dat niet zo kunt zien. Het is uh, sowieso een vraag uh, of er een president of wie dan ook of een premier naar een dergelijke opening gaat. Uh, dat is helemaal geen issue in Frankrijk wie gaat wel wie gaat er niet. Uh, en het feit dat hij niet gaat... kan zeker niet als een boycott worden uitgelegd. Of leven de homorechten minder in Frankrijk? Nee, absoluut niet. Hè? Want we hebben natuurlijk ook enorme uh, protesten gehad... Uh, over het homohuwelijk... Tegen het homohuwelijk. Ja, ja, zeker, absoluut. Uh, en ja, het speelt, speelt zeker een hele belangrijke rol. En ook voor deze regering. Maar daarom vinden ze het misschien goed dat Hollande uh, niet gaat. Die, althans, ze zouden niet nodig vinden dat Hollande uit protest niet gaat. Nee, er zijn zeker mensen. Maar goed, ik, weet daar, ik heb daar geen, geen gegevens over die het prima vinden dat hij niet gaat. Uh, maar het laat ze verder denk ik onverschillig. Het is niet echt een punt van gaat hij wel, gaat hij niet. Goed, volgende week dan uh, is Hollande in, uh, in ieder geval wel in Nederland. Ja. Uh, daar hadden we het net al over. Uh, bent u er dan de hele tijd bij? Ja. ja. Uh, u volgt uh, dat programma dan de hele Zeker dag. Wel. En uh, u bent sowieso uh, deze dagen uh, in Nederland. We hebben begrepen dat uh, alle ambassadeurs morgen op uh, bezoek moeten in bedrijven. Klopt. Wat gaat u doen? Um, voor mij staat een bezoek aan de Rabo gepland uh, in Utrecht. En smiddags dacht ik bij Campina in Amersfoort... En een belangrijk onderdeel van de economische dag, zoals wij het noemen, is ook spreken met een aantal bedrijven in Speedits Die gewoon hebben aangegeven dat ze met mij iets willen bespreken over hun mogelijkheden voor export naar Frankrijk. Nou, kijk aan. Nou, veel uh, succes en plezier erbij, meneer Cronenburg. Dank u wel. Ambassadeur van, Frankrijk, uh, van Nederland in Frankrijk. Dank u wel. Sommige dingen veranderen nooit. Althans, volgens Bob Seeger en de Silver Bullet Band. Vanmiddag zijn in Rotterdam de jaarcijfers gepresenteerd van het Hark-team. En dan gaat het over drugsvangst in de Rotterdamse haven. NOS-verslaggever Hendrik Willem Hofs. Goedemiddag, Hendrik Willem. Dat Hoi, zijn toch die mannen die met speedboten achter de smokkelaars aangaan? Onder andere, hè, dat is de Zeehavenpolitie, de douane zit erbij, de VIOX, het Openbaar Ministerie. Het is een club van uh, organisaties nu dus die drugs uh, proberen uh, ja, te onderscheppen. Dat is aardig goed gelukt ja. het afgelopen jaar. Ze hebben ruim 10.000 kilo vooral cocaïne uit Zuid-Amerika weten te onderscheppen. Nou ja, je moet denken, die zaten bijvoorbeeld in smokkelvesten van bemanning... Uh, ...die van boord gingen hier in Rotterdam. In schoenen, in dieselmotoren, in een haspel, in sojasaus opgelost in een wandcontainer, in een oldtimer... maar ook vooral, en dat is ook wel de trend van het afgelopen jaar... in sporttassen en die worden dan door havenwerkers uit die containers gehaald, op die enorme terreinen... en dan naar buiten gesmokkeld. Die krijgen daar flink wat geld voor. Want een kilo cocaïne levert toch op de markt zo'n 36.000 euro op. En dat is dan onversneden. Als je hem dan nog een keer mengt, dan gaat de prijs nog een keer uh, dubbel zoveel. Nou, dan hebben we het over miljoenen en uh, miljoenen. Uh, dat er zoveel uh, cocaïne wordt onderschept. Heeft dat er nou mee te maken dat er veel meer cocaïne wordt gesmokkeld? Of zijn ze van het harkteam steeds beter geworden in het opsporen? Die vraag die heb ik natuurlijk ook tijdens de persconferentie gesteld. En daar hebben ze het antwoord gewoon weg niet op. Uh, ze hebben dus wel die 10.000 kWh te onderscheppen... maar ze weten niet hoeveel er nou exact binnenkomt. Bovendien is het natuurlijk ook een Europese markt. Als het in Rotterdam niet binnenkomt, komt het misschien in Antwerpen binnen. Je zou naar de prijs van cocaïne kunnen kijken... maar die, uh, ja, die blijft eigenlijk stabiel, dus ja... Het vermoeden is dat het om een druppel op een gloeiende plaat gaat. Maar niemand weet het eigenlijk. Nou, dan kun ik nog een woord uh, tegen als het uh, gaat om de berichtgeving... Uh, in, in dit soort zaken. Rip-off-partijen. Wat, wat, wat zijn dat nou? Ja, rip-off. Dat wil zeggen dat uh, bijvoorbeeld... Uh, partijen worden onderschept door iemand die daar niks van weet. Er was een houthandelaar... Ergens in Nederland die kreeg een partij hout binnen. Daar bleek opeens cocaïne in te zitten. Nou, Hij wist er niks van af, meldde dat uh, bij de politie. Maar het was dus eigenlijk de bedoeling geweest dat ze die partij er al uit hadden gehaald... voordat dat hout bij die handelaar terecht kwam. Dat is een ritbof. Dat zie je ja, dus ook okay. heel vaak gebeuren in de haven. Dat het dus in een container wordt gestopt. Mensen krijgen informatie, in die en die container moet je zijn. En dan die gaat het het mis. eruit en ja. geven het weer aan de handelaren. Ja, precies. Nou, in ieder geval 10.000 kilo cocaïne hebben ze buitgemaakt... weer op de smokkelaars, dat hark in Rotterdam. Hendrik Willem-Hofs van de NOS, dankjewel. Radio 1 Vandaag. Met Suzanne Bosman en Jan Mon. De debatten in de Tweede Kamer zijn weer in volle gang. En het eerste vragenuurtje van 2014 is ook weer geweest. Het reces is echt voorbij. Onze eigen politiek commentator Kees Bosman is daar natuurlijk bij aanwezig. Kees, het is weer begonnen, het kippenhok. Ja, zo kun je het wel uh, zeggen. Het was uh, behoorlijk druk en iedereen is er zeg maar klaar voor. En niet zomaar klaar voor om uh, te debatteren. Maar iedereen beseft zich heel erg goed dat dit het eerste half jaar is... met twee verkiezingen in aantocht voor de gemeenteraden... en voor uh, het Europees Parlement. En je voelt dat uh, iedereen uh, merkt, ik moet op scherp staan. Want waar merk je dat dan? Nou ja, laat ik een voorbeeld noemen. Er is natuurlijk de afgelopen dagen toch opeens... een hoofdpijndossier ontstaan, namelijk over de kwestie Sochi. Een zwaardere delegatie, koning, koningin, premier en de minister van Sport... die allemaal naar Sochi afreizen voor de winterspelen. Uh, dat is opeens een, uh, een kwestie geworden. Normaal is het een beetje bekendmaken... wie gaat reizen waar naartoe. Maar de premier uh, Rutte heeft een klein beetje onderschat... dat deze kwestie toch iets gevoeliger is. Vooral ook omdat in allerlei andere landen er veel twijfel is om naar Rusland af te reizen... omdat daar vooral de rechten van homo's nul zijn... en dat dat uh, wegblijven uh, gezien kan worden als een, uh, op zijn minst een licht protest. Eh, Nederland doet precies het tegenovergestelde, die gaat met de zwaarst mogelijke delegatie daar naartoe. En dat wordt natuurlijk in Rusland niet ervaren als een protest, maar meer als een omarming van hoe prettig dat land ook is. Althans, zo gaat dat daar uitgelegd worden. Rutte heeft dat een klein beetje onderschat, dat daar kritiek op was. Hij dacht dat de Partij van Arbeid de regeringspartner, dat ook allemaal wel prima vond. Dat was aanvankelijk ook zo. Maar vanmorgen is in de fractie daar toch iets anders over gesproken. En opeens was daar het uh, Partij van de Arbe uh, Arbeid, Kamerlid Servaat, die een, uh, een kritische opmerking maakte naar de premier... en ook iets eiste. Luister maar even. Ik wil toch van de premier horen dat hij zijn best zal doen... om dat gesprek te hebben met Putin. Ja. Uh, zo mogelijk ook met Medvedev, de, de premier. Maar de inzet van Nederland moet zijn om dat gesprek te voeren... Ja, de inzet om dat gesprek te voeren. Nou, daar hoorden wij aanvankelijk de Partij van de Arbeid helemaal niet over. Tot dit weekend de partijleider opeens zei... ik had liever wat andere mensen en liever wat minder zwaar naar dat Sochi gestuurd. En opeens kwamen er drie eisen. Er moet een gesprek komen met de politieke leiders in Rusland. Uh, er moet een gesprek komen met de minderheidsgroepen en vooral met die homobewegingen... lesbiennes, transgenders. En als derde kwam de Partij van de Arbeidsfractie ook nog met het voorstel... neem maar iemand van het COC of een uh, gelijksoortige organisatie mee. En toen zei de premier dat laatste, dat uh, doe ik niet... want uh, ja, zo op korte termijn nog iemand meenemen, dat kan allemaal niet. Maar... Een beetje later uh, trok hij uh, die krasse opmerking een beetje in. En toen sprak hij opeens over. We zullen kijken wat er mogelijk is. En het is misschien een interessante suggestie. De premier keek een beetje geschrokken. Hij dacht uh, dit is allemaal geregeld. Uh, daar krijgt verder geen haan naar. En nu opeens is het een kwestie. Ja, Maar heeft, heeft hij dat niet dan toch een beetje naïef ingeschat? Uh, Kees? Nee. Uh, naïveteitsspeel... ja, de PvdA is misschien een beetje bijgetrokken. Maar... De Partij van de Arbeid is bijgetrokken. Omdat ze natuurlijk hebben gemerkt. Dat uh, de beeldvorming rondom dit onderwerp niet zo gunstig was tussen de Partij van de Arbeid... en met, in het achterhoofd, verkiezingen... dacht, wij moeten ook wel even iets roepen. Maar de premier is niet echt naïef. De premier zit in een hele moeilijke positie... en dat kon en durfde hij niet te zeggen. Want het gaat helemaal zo, als de koning zegt... ik wil daarheen, sterker nog, ik neem mijn vrouw ook mee de koningin. Dan kan de premier wel zeggen, nou mm, Alexander, is dat nou niet wat veel? Uh, Moest zij echt mee? Ja, maar ik ben ook eerder lid van het IOC. Ja, dus nee. dat, is, uh, dat ligt heel gevoelig. Dan is het echt een kwestie voor de premier. Dat, jij kan, je kan natuurlijk geen conflict uh, veroorloven. Maar hij maar, had zelf uh, al weg kunnen blijven, toch? Ja, dat had misschien iets verstandiger geweest dat uh, hij uh, er iets beter over nagedacht had en zegt, nou, ik blijf weg. Uh, de minister van Sport daarbij is voldoende en uh, de koning is nu helemaal ook erelid van het IOC. Nou, dat hij zijn vrouw meeneemt, nou ja, zwaar. Dat is misschien ook gezelliger. Uh, maar dit is uh, een beetje lastig. Alleen hij kan niet zeggen hoe dat spel gespeeld is. Hij kan ook niet zeggen dat de handjeklap met de Russen is gespeeld. Van, nou, als jullie nou die mensen van Krimpies, uh, vrij vrijlaten, dan sta ik hier geen flater met het sturen van koning en koningin en dan kom ik als cadeautje ook nog extra mee. Hij ontkent dat allemaal, dat ja. het zo gaat. Nou, ik kan je verzekeren, zo gaat dat. Ja, dus dat blijft toch allemaal. Dan wel enigszins hangen. Uh, verkiezingsretoriek zei je uh, aan het begin van ons gesprek. Wat zijn andere punten daarbij? Waar, waar merk je dat nog meer aan? Nou ja, retoriek niet. Iedereen is zich vooral uh, bewust van het feit... dat je je wat scherper moet profileren. En dat je je van elkaar moet onderscheiden. Wat in een campagne natuurlijk uh, kenmerkend is. Nou ja, er waren nog een paar onderwerpen... waarbij je dat uh, eventueel kan merken waar gevoeligheid opeens een rol kan spelen. De Partij van de Arbeid werd opeens geconfronteerd met een eigen motie... eerder uh, ondersteund, namelijk dat die JSF... Hè, waar al 150 jaar over gediscussieerd wordt... en nu eindelijk het besluit is genomen dat hij er komt... dat die, dat nieuwe vliegtuig uh, van Defensie geen kerntaak krijgt. Uh, maar nu heeft de minister van Defensie, Hennis Plasgaard... een brief aan de Kamer gestuurd dat dat vliegtuig wel een kerntaak krijgt. Omdat dat vorige vliegtuig dat ook had. En dat dat gewoon een afspraak binnen de NAVO is. En mm. de, de Partij van de arbeid woordvoerder mevrouw Eising probeerde mij zo even uit te leggen... dat uh, die uh, motie was uh, niet gericht naar het kabinet... maar meer naar de Kamer. Nou, dat ga ik verder niet uh, vertalen. Daar bleek alleen maar uit dat dit ook een onderwerp is... waarvan zij vooral hoopt dat wij het er niet hebben. Over hebben zodat de Partij van de Arbeid er niet op kan worden aangesproken. Nou, toch even gedaan. En dan was er nog een, een ander akkerfietje. Dat gaat misschien nog wel komen. Ik begreep dat in de Eerste Kamerfractie... ook van de Partij van de Arbeid... ja zo is het nu even nu eenmaal in dit uh, gesprek... Uh, wat moeite heeft met de uh, strafbaarstelling van de illegaliteit. Daar is nu een schriftelijke procedure overgaande. En binnenkort wordt dat in stemming gebracht in de Eerste Kamer. Dat was een heel gevoelig punt in de Partij van de Arbeid-fractie in de Tweede Kamer. Bracht bijna uh, VVD-staatssecretaris Steven aan het wankelen. Uh, Diederik Samson, de fractieleider, moest zijn fractie onder dwang dwingen... Uh, voor te stemmen, voor, tegen, teven en tegen... Uh, eigenlijk het inleveren van die uh, illegaliteit, illegaliteitstrafbaarstellingen. Sterker kreeg... nog, hij is het land ingegaan om de achterban Plus uit te leggen. Moet het allemaal uitleggen. Er was een soort partijraad, uh, he, men kon even stoom afblazen. Nou ja, dat werd uitgelegd, we hebben daarvoor een ruil... het kinderpardon gekregen. Nou ja, allemaal heel pijnlijk voor de Partij van de Arbeid. Maar nu in die fractie... Uh, in de Eerste Kamer, begint dat opnieuw op te borrelen. En uh, let maar op, het is een klein onderwerp... maar het is in deze kringen en op het Binnenhof... is een klein onderwerp opeens zomaar explosief. Waarmee uh, het startschot is gegeven voor een campagne, enthousiasme... Uh, grotere werkdruk voor ons en uh, ja. veel gedoe. Nou ja, ook wel een beetje plezier, toch? Elke dag. En Israël, hebben ze daar nog over gehad? Ja, dat is een uh, bijna formaliteit. De SGP, um, uh, Kees van der Staaij, die wil de minister van Buitenlandse Zaken... Uh, nog even spreken in een debat wat deze week zal plaatsvinden. En dan gaat het natuurlijk over die pensioen... Uh, uh, de hoe heet het, uh, pensioenfonds PGGM die uh, uh, financiering uh, van banken die daar in die nederzettingen uh, actief zijn terug te trekken en een aantal andere bedrijven die wat kritisch zijn ten opzichte van het beleid van Israël en van de Stey. ja het is het beloofde land voor de SGP en die vindt dat een heel naar punt en wil dat de minister daar iets over roept maar die kan er niks over roepen want dat zijn gewoon particuliere bedrijven dus zo'n debatje eigen wordt eigen een formaliteit Ja, ja gaat het in ieder geval druk krijgen. En, en nou, wij denken ook heel interessant. We zullen er regelmatig via jou ook weer van horen. Kees Booman, dankjewel. Ja, dat zal ik graag doen. Dag. Dit is Radio 1. Seedorf die gaat straks dan naar AC Milan... als coach waarschijnlijk. Maar wat vinden ze daarvan bij de voetbalclub Almere City? Want daar werkt hij nu al als trainer. Straks in Radio 1 vandaag. Nu het NOS-journaal. Jeroen Tjepkewaal. De Tweede Kamer krijgt een overzicht van wat het gebruik van vuurwerk tijdens de jaarwisseling de samenleving heeft gekost. Dat heeft minister Plastak toegezegd naar vragen van GroenLinks. Die partij wil een verbod op consumentenvuurwerk. GroenLinks wil daarom weten wat het vuurwerk de maatschappij heeft gekost aan bijvoorbeeld politieinzet, ambulances, gezondheidszorg en gemiste werkdagen. De politie in de Noord-Hollandse plaats Krukius doet onderzoek naar pamfletten... waarin wordt gewaarschuwd voor een kinderlokker. Op het verspreide papier staan een beschrijving en een portrettekening van de man. De man die erop staat, wordt volgens de politie ten onrechte zwart gemaakt. De Duitse tv-zender ZDF wil toch een film maken over het leven van Anne Frank. Anne Frank Fonds dat de familie vertegenwoordigt... wil volgend jaar zelf een film uitbrengen. Volgens het fonds dat is gevestigd in Zwitserland... is het respectloos om zonder overleg hetzelfde te doen. En in Noorwegen is een traumahelikopter neergestort. Twee van de drie inzittenden zijn daarbij om het leven gekomen. De helikopter was op weg naar een ongeluk op een snelweg in de buurt van Oslo. Toen de helikopter wilde gaan landen raakte het toestel elektriciteitsdraden. Dat waren de hoofdpunten. En heeft René Besset van de ANWB de spookrijder op de N18 al? Hij is in ieder geval af, ingetrokken, de, de melding. Dus uh, geen spookrijder meer op die N18. Wel een lange file in het oosten van het land. Op de A12 van Arnhem naar Duitsland. Dat is een auto in de sloot beland. Zojuist zijn alle rijstroken vrijgegeven. Tussen knooppunt Velperbroek en Zevenaar nog wel 7 kilometer file. Radio 1 Vandaag. Met Jan Mom en Suzanne Bosman duurt nog even, maar mocht u 8 maart naar de Rotterdamse Museumnacht willen gaan... dan kunnen we alvast melden dat u niet bij de kunsthal of Museum Boijmans van Beuningen terecht kunt. Want deze musea hebben zich namelijk teruggetrokken uit de Rotterdamse Museumnacht. Aan de telefoon staan Van Dongen, woordvoerder van Museum Boijmans van Beuningen. Waarom doet u dat, mevrouw Van Dongen? Helaas, om een hele eenvoudige reden, het kost te veel geld voor het museum... Hmm. Maar er komen toch allemaal mensen en dat is leuk. En dan maak je weer wat. Uh, misschien wat andere mensen haalt het museum binnen. En, en dat is dan te duur? Zeker weten. We halen altijd. We, doen, we hebben tot nu toe elk jaar meegedaan. Altijd veel bezoekers gehad. Het is altijd een feestje. Een goede sfeer. Inderdaad ook veel. Een brede uh, doelgroep. Hè. Veel uh, verschillende bezoekers van jong tot oud. Uh, maar helaas kunnen we die, die avond niet ontvangen. Maar de rest van het jaar zijn we wel open. Hè. Vergeet dat niet. Maar, maar, had... maar wat kost het u dan, zo'n avond? Zo'n nacht? Um, een rond bedrag, het kost ons 25.000 euro, dat betalen we aan het programma... om een leuk aanbod voor de avond te maken. Daarnaast ook de beveiligingskosten, die zijn echt erg hoog voor zo'n avond... om de bezoekersstromen te behandelen en ook de kunstwerken te beveiligen... Dat is ook belangrijk. En daarnaast Want er is ook nog 10.000 kosten nodig? ter voorbereiding. Op zo'n nacht heb je meer bescherming, veiligheid nodig? Ja, wij ontvangen, We hebben afgelopen jaar 13.600 mensen ontvangen. Dat zijn bijna alle museumnachtbezoekers. En die komen dus in een tijdsbestek van 6 uur. En dat betekent dat er zo'n ruim 2000 mensen per uur door het museum heen stromen. Dan nou bent u samen met de kunsthal toch een van de, van de hele grote culturele instellingen in Rotterdam, die dan ja. beide niet meedoen. Uh, uh, dat is toch wel zonde voor het hele evenement? Ja, een, we een vind een een het ook heel zin. jammer dat we ja. dit besluit hebben moeten nemen. Uh, we zijn sinds de laatste uh, museumnacht uh, in gesprek met de stichting uh, Museumnacht die dit organiseert, om tot een oplossing te komen. Want toen hebben we eigenlijk ook gezien van ja, dit gaat ons niet nog een, uh, een jaar lukken. Uh, dat heeft ook met de bezuinigingen te maken. Hè. Dus je moet scherper uh, keuzes maken in waar je je geld uitgeeft. Um, maar helaas zijn we daar niet uitgekomen. En we hopen uiteraard volgende editie weer mee te doen. Ja, nou, is de theorie natuurlijk dat als je zoveel mensen trekt, u zegt vorig jaar uh, meer dan 13.000 mensen, dat, dat een aantal daarvan uh, zo enthousiast raakt dat ze ook de volgende keer betalend weer bij u terugkomen? Dat is ook de reden waarom we meedoen, uiteraard. Maar da daarvan... Dus is het niet de verkeerde bezuiniging? Nou, we trekken gelukkig het hele jaar door nog 300.000 bezoekers voor grote tentoonstellingen als Kokoschka. Nu zitten we al meer dan 100.000 bezoekers. Dus we zijn niet bang dat we geen eh, mensen trekken. We vinden het alleen heel jammer uiteraard dat we eh, die 15.000 eh, kaart eh, verkopen of eh, museumnachtbezoekers moeten teleurstellen. Maar het is gewoon te duur. Is het niet ook een beetje een, een, een symbolisch iets in de zin van, kijk, dit krijg je met die bezuinigingen? Nee, het is gewoon het kostenplaatje. Je maakt andere keuzes. Uh, en we hebben het geld niet om het te doen. Hmm. U gaat uh, dus niet meedoen op 8 maart met die museumnacht. Uh, Helaas, museum het Museum Boijmans van Leuningen en ja. uh, de Kunsthal. Nou, dan wens ik u de rest van het jaar veel plezier. Ja, zeker Goed. weten. Dank u wel. Okay, mevrouw Van Dongen, woordvoerder van het Museum Boijmans van Leuningen. Radio Vandaag. Met Suzanne Bosman en Jan Mom. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima houden op dit moment in het Koninklijk Paleis in Amsterdam een nieuwjaarsreceptie. En daar is natuurlijk bij aanwezig NOS-verslaggever verslaggever Menno Reemeyer. Eh, met jacket of... Eh... Nee, ik sta nog gewoon met een dikke jas buiten. Oh. Maar, eh, en de rest is eigenlijk gewoon keurig in pak. Ik sta hier tegenover Lodewijk je de vicepremier. Wat is de dresscode vandaag? Een pak. Ja, dat is genoeg. Ja, dat, ik hoop van wel, anders word ik geweigerd straks. Ik weet niet hoe het voorgaande jaar was, want wij mogen nooit naar binnen. Nu een nieuwe koning, hoe was het vorig jaar bij de koningin? Vorig jaar was voor mij de eerste keer. Uh, wel mooi om mee te maken. Je, moet met, je staat eigenlijk met de mensen van het kabinet en de fractievoorzitters van de Kamer te wachten. En er wordt je naam voorgelezen en dan, uh, dan wens je dus toege, toen de koningin, gelukkig nieuwjaar, en dit keer de koning. Ja. En daarna zie je een hele hoop andere mensen. En dan borrelen. En dan borrelen. Tot neem ik aan. Het is, het is een nieuwjaarsborrel, een receptie, dus er zal ook wel wat geschonken worden. Ja. Dan nog één ding, wordt er ook een nieuwjaarstoespraak gehouden? Nee, er nee, nee. wordt niet echt uh, gesproken. Wel, het kan het zijn de detail, dat vorige keer de, de voorzitter van de Eerste Kamer wat zei. Die doet dan wat. Ja, maar ja. het was niet een, een toespraak die nee. ik me vandaag nog herinner. Zegt Nieuwe Koning, eh, jongere Koning, zal het anders zijn vandaag? Ik weet het niet. Misschien dat het wel heel swingend wordt. Ik vertel het na afloop Is dat Armin van de Buren op het programma niet toevallig iets? Ja, dat is allemaal geheim natuurlijk. Het is allemaal geheim, ja. Ja. Ja. Veel plezier. Ja, jullie ook. Want dat is toch een beetje de vraag, Jan, vandaag. Uh, een nieuwe koning, uh, dat is eigenlijk de vraag die we het afgelopen jaar steeds stellen. Doet hij het anders dan zijn moeder? Nou, ja. die hield ook gewoon een nieuwjaars toespraak op dinsdag voor uh, de ministers, de Kamerleden. Maar ook een uh, select gezelschap uit de samenleving. En dit jaar is dan uh, Bouw het Nederland uh, vooral vertegenwoordigd. Die zijn uitgenodigd. We hebben Maxime van Hagen, de nieuwe voorzitter, gezien Vooral bouwend uh, Nederland zeg je? Ja, dat uh, is ieder jaar een andere sector. Vorig jaar was het de land- en tuinbouw en, uh, en veeteelt. En uh, dit jaar is het uh, bouwend Nederland uh, wat, uh, wat mag aanschuiven bij uh, de nieuwjaarsborrel. Ja, hoge verwachtingen bij, in ieder geval bij Lodewijk Asje, <laughs> begrijp ik. Dat het er heel swingend ja. aan toe gaat. En, en jij moet buiten blijven, sta blijven staan. Ja. Maar jij ziet wel wie er verder allemaal uh, langskomen en dus uitgenodigd zijn. Dat klopt, dus veel ministers, ook ik zag eerste Kamerleden, Jan Nagel zag ik net voorbij komen. Ik zag een aantal schrijvers voorbij komen. Die komen allemaal keurig aan de damzijde van het paleis. En we hebben eerder vanmiddag aan de andere kant, de eigenlijke voorkant van het paleis, hebben we de koning en koningin binnen zien komen. Die waren er al vroeg om een uur of half twee. Maar prinses Beatrix is ook vandaag aanwezig. Zij kwam een kwartiertje geleden aan hier bij het paleis. En ook Pieter van Vollenhoven en prinses Margriet er zijn. Waarom dan deze grote delegatie? Nou, dat is puur praktisch. Er komen zo'n 400 gasten. En Lodewijk, als je vertelde al, er komt zo'n soort van passade. dan wordt je naam afgeroepen en dan mag je even een handje geven. Dat duurt ongeveer... Dan staat iedereen in, in, denk in de burgerzaal dat het uh, zal zijn uh, van het paleis. En dan moet er een beetje gesproken worden. Dan moet er gemengeld worden ook door, uh, door het koninklijk huis. En daar heb je toch wat mensen voor nodig. Dat kun je niet alleen aan de koning en koningin overlaten. Dus vandaar dat uh, de koninklijke delegatie ook wat groter is. Ja, zware delegatie dus daar uh, op het paleis. op. Ja. Uh, ja. precies precies. Menno, uh, 400 gasten vandaag. Morgen nog een receptie. Wie komen er dan, dan ja. toch nog? Dan is core Diplomatiek aan de, ah, de beurt. Ja. En, en, ja, dat is ook altijd wel weer mooi om te kleurrijk, zien. Dan, uh, kleurrijk, uh, uit, uit alle landen vertegenwoordigd. En dat is ook hier uh, bij het paleis. Waar overigens, ik moet zeggen, redelijk wat belangstelling is op de Dam. Er staan toch uh, al gauw een paar honderd man te kijken naar de aankomst van, uh, van alle hoge gasten. Okay. Menno Reemeyer in Amsterdam. Dankjewel. Journal, Lady Antebellum, Geen muziek, denk ik, die binnenkort in Groningen te zal zijn. Nee, vanaf morgen dan is Groningen voor even het muzikale centrum van Europa zelfs. Muzikanten, muziekliefhebbers, die trekken dan naar het noorden... om opkomende artiesten live te zien op EuroSonic Noorderslag. Bij ons aangeschoven is jean Paul Hek, hoofdredacteur van de muziekwebsite... en het magazine muziek.nl. jean Paul, welkom. Um, EuroSonic Noorderslag... Wat voor festival is dat nou? Want we kennen allemaal Pingpop en Lowlands en dat soort dingen. zien we veel op ja, tv. Ja, ja. Maar Noorderslag? Nou, het is puur een festival waarbij je eigenlijk jong, jong talent, talent uit heel Europa de kans krijgt... om zich echt letterlijk te laten zien en te laten horen aan het publiek. Maar vooral ook aan mensen uit de media, concertorganisatoren, festivalorganisatoren. Dus het is echt een... Ja, een multifunctioneel multi festival voor die bands. En een prachtig moment om, uh, om zich te laten zien. Ja, want er lopen voortdurend, zeg maar, net als in het voetbal... Allemaal mensen rond die Klot. aan het scouten zijn. Klopt. Ja, zo is het. Ja, ja, ik zeg al, vooral veel boekers. Voor boekers is het belangrijk. De meeste bands hebben al een contract. Anders sta je daar niet. Hè. Dus ze zijn al via hun land zeg maar uh, genomineerd... om naar uh, Groningen te mogen gaan. En het is vooral uh, de kans om te laten zien... dat ze ook live overeind blijven. Want plaatjes maken is leuk... Op een podium iets presteren. Dat is een ander verhaal. Maar ja. zijn er dan ook bands echt doorgebroken door daar te spelen? Dat is altijd moeilijk aan te geven. We hebben wel bands zoals Frans Ferdinand in het ver verleden, De uh, Bel. Er zijn wel een aantal bands die uh, uh, zeggen dat ze mede door Eurosonic Noorderslag, de Eurosonic in dit geval, uh, doorgebroken zijn. Uh, er zijn natuurlijk wel een aantal Nederlandse bands die op de zaterdagavond tijdens Noorderslag zeg maar hun, uh, hun ding kunnen doen. En dan bij de Nederlandse media voornamelijk uh, zeg maar dat de ogen op die, op die bands of op die artiesten gericht Zoals? Uh... Nou ja, we hebben net uh, een band als, als Neverone, die een, een plaat maakt in eigen beheer, heeft daar uh, vorig jaar toch uh, hè, gewoon in de foyer uh, ja, behoorlijk van wanten gespeeld, zeg maar. En, en heel veel mensen verbaasd en uh, dat is prachtig dat zo'n band gewoon een kans krijgt die niet bij een grote maatschappij onder contract staat. Met een muzieksoort die ook niet hoort bij wat je nu allemaal aan Indie, Klopt. en Crunch. Uh, uh, nee, maar goed, natuurlijk. De, de muziekstroom op dit moment is toch vooral teruggrijpen. Hè? Organische muziek, ouderwetse rock and roll, psychedelica, dat is ja. echt in. En ja, Nevron is daar een goed voorbeeld van. Ja, je hebt er wat van meegenomen. Ja. ja. gelijk meegeknikt Ja Ja, in december is dit. Maar is dit nieuw? Het klinkt toch wel als gitaarmuziek die ik ook jaren geleden al eens gehoord heb. Dat is een precieze bedoeling. Het moest ook echt als in de Led Zeppelin tijd klinken. Dus wat dat betreft is dat een groot compliment voor de jongens. Ze staan er nu weer. Vorig jaar lieten ze zich daar zien. Toch nog even over het festival zelf, Jean-Paul. Want waarom kon dit nou net zo groot worden in Groningen? Wat hebben ze daar nou heel goed gedaan? Dat inderdaad heel Europa daarop afkomt. Nou, ze zijn een van de eerste geweest. Ze zijn begonnen natuurlijk met Noorderslag. Een pure Nederlandse tak. Hè, waar in de tijd van de bands als Urban Dance Squad uh, en dat soort bands uh, doorbraken zijn ze begonnen met Noorderslag. En ze hebben heel snel hebben ze die link, die, die overslag gemaakt naar Eurosonic door Europese bands te boeken. Uh, ze zijn niet commercieel. Je kan als band niet je plaats kopen. Je moet echt door programmeurs. Ze hebben twee hele goede programmeurs zitten. En die checken zelf de bandjes uit door heel Europa. En uh, het festival bepaalt zelf welke bands er staan. Dus ze zijn onafhankelijk. En ze werken dat... ook samen met andere festivals? Absoluut. Programmeurs van andere festivals? Ja, zeker. Kijk, Die programmeurs hebben overleg ook daar. Het is natuurlijk het momentum in de Groningen om bij elkaar te zitten. En uh, hun festivals uh, te, uh, naast elkaar te leggen, dat de programmeringen ook niet door elkaar heen gaan lopen. Je hebt ook in andere landen dat ze het na zijn gaan doen. Hè? Ja, klopt. Je hebt in Zwitserland een, een, een, een showcase festival. Je hebt er eentje in Denemarken. Je hebt al heel lang een hele grote in Austin, Texas. Het South by Southwest ja, verhaal. Dat is een heel groot festival. Groot. Toch lijkt ja. deze in Europa volgens nog de grootste Absoluut. en de succesvolle. Ja. En, en, en dat ligt dan aan? Nou goed, omdat ze vanaf het begin af aan de zaakjes goed voor elkaar hebben gehad. Goede programmering, originaliteit. Ze zijn ook met veel prijs. Volgens mij worden dit jaar zelfs zeven awards uitgereikt. Dus uh, ze zoeken wel hun media momenten op. Daar zijn ze erg goed in. Ja. Uh, jij gaat er vanaf morgen ja. overmorgen naartoe. Ja. Waar verheug jij je nou heel erg op? Dat is altijd moeilijk. Ik laat me altijd graag verrassen. Ik, ik weet dat iemand als Sam Smith daar staat. is een, een jongen die pas in mei volgens mij met zijn debuutalbum uitkomt. Komt, hij komt al, uit? Volgens mij in mei pas. Ja, maar waar komt hij vandaan? Hij uh, is een Engelsman. Ja, hij okay. heeft uh, al uh, de Brit Award gewonnen. Alle awards in Engeland. Dus die uh, daarvoor ook een uh, artiest als Adele en Keen, uh, had gewonnen. En volgens mij is een jongen om echt rekening mee te en waarom, houden. Wat maakt hem bijzonder? Nou, zijn stem. Hm. Hij heeft vorig jaar natuurlijk een klein hitje gehad met La La La. als, uh, als soort sidekick. En, uh, dat dat ja. kennen de luisteraars in ieder geval nog niet. Maar je hebt ook van hem iets meegenomen, ja, toch? Sam Smith. Oké, aan de stem, Sam absoluut. Smith. Ja. Het is, hoe zou je het omschrijven? Nou ja, goed, het is, het is gewoon het, toch met, met dance invloeden. Met, met hele mooie liedjes op een moderne manier. Wat James Blake natuurlijk ook heeft gedaan. Ook iemand die twee jaar geleden natuurlijk op Eurosonic Noordenslag uh, in één keer was. En een grote ster is geworden. En als je nou als Nederlandse band ambitie hebt. Uh, en je wil meer dan Nederland. is dan Eurosonic eigenlijk de enige manier om dat voor elkaar te krijgen? Nee, joh, gewoon hele goede platen maken. Blauw toon, Nog steeds? Iemand als Blauwtsoen heeft uh, Eurosonic Noordenslag echt niet nodig. Die maakt zulke goede muziek. Dat, is, uh, dat staat buiten kijf, denk ik. Ja, maar wat, wat, ga, wat gaan we op Noorderslag zaterdag zien? Want Sam Smith is natuurlijk, komt natuurlijk uit het buitenland. Dus ja. die zie je dan niet als nee. al die Nederlandse bands zich presenteren. Nee, Noorderslag gewoon alleen maar Nederlandse ja. acts, bands. Dus uh, Evie Visser, uh, Neverown, een aantal jaar. Goed, ik ken heel het lesje niet uit mijn hoofd. Maar een heel interessant programma met uh, bekende, bekende acts, maar ook volledig nieuwe acts. Maar je zegt uh, goede platen maken. Uh, het is toch zo dat tegenwoordig dat live optreden juist steeds belangrijker is. Zelfs ook grote acts moeten het veel meer van hun optredens hebben dan van al. Uh, Absoluut, absoluut. Maar goed, daarom is de Euro-Sonic Noordenslag juist het podium... om te laten zien dat je ook live overeind bent. Je kan, iedereen kan tegenwoordig in zijn huiskamer een geweldig product maken. Hè, met allerlei... Uh, je kan de kortjes honderd keer dubben. Maar dan moet je live op het podium gaan staan en moet je het waarmaken. En ja, dat is het moment daar. Ja. Vallen ze wel eens door de mand? Ja hoor, gebeurt. Ja, U bent ja. eens teleurgesteld. Hè? Ik word regelmatig teleurgesteld. Namen want, en rugnummers. Nee, nee, dat vind ik altijd moeilijk. Is, er het is, het is, uh, zijn heel veel bandjes die gewoon hè, net in een jaar bestaan... een leuk plaatje hebben gemaakt. Zal ik er één en... noemen? Dat mag. Jaco Gardner. Ja, goed, daar zijn de mee over verdeeld. Ik heb hem ook live gezien onlangs. En dat viel me toch een beetje tegen. Terwijl zijn plaat prachtig klinkt en uh, live... Hij maakt van die psychedelische ja. jaren ja. 70-muziek ja. ook. En, en, ja. en dan in één keer sta je met een band op een podium... en moet je mensen aankijken. God. En dat is dan toch en dat is een, een ander, ander verhaal. Ja, op dat moment... Uh, misschien moet hij nog heel veel leren op dat gebied. En uh, dat is bij hem al duidelijk, ja. Mm -hmm. ja. Ja, en dan is het eigenlijk wel genadeloos hè, wat er gebeurt. Uh... Maar dat hoort ook zo. Ja. Ik vind ook, je moet ook echt afgerekend af, uh, worden... op wat je op het podium laat zien. Heel mooie platen maken is goed. He, iemand Ik noemde net Blauwzoom. Die laat ook zien dat hij het live uh, fantastisch kan doen. En fantastisch kan wegzetten. Dus... Uh ja Daarom nogmaals, dat festival is het moment om te laten zien... dat je overeind blijft en dat je ook bijvoorbeeld ergens in Zwitserland... of ergens in Denemarken op een zaterdagmiddag om vier uur middags met de zon op je hoofd een goed optreden kan wegzetten. Nou, haalde jij net even Neverone aan die van de jaren zeventig muziek maakt. Is dat nu de stijl die we het meeste ook zullen tegenkomen op de podia? Nou, wat opvalt is wederom weinig metal. Het zijn toch heel veel gitaarbandjes. Veel dance invloeden, veel hiphop, veel R&B. Maar je ziet wel dat de terugkeer naar uh, psychedelica en, en classic rock. Dat dat toch wel... Uh... Vind je het leuk? Ik vind het zelf erg leuk. Ga, ga jij ja? er nog wel, Suzanne? Uh, uh, ja, nee, nee. Toch wel? Ja, nee, nee. Als het mijn hart is, dat maakt niet uit. Oh, als mijn hart wordt afgespeeld, vind ik het ook al prima. Ja, ja. Ja. Ja. En het is, het is altijd een hele leuke... Ja, die, die hele Oosterpoort die, uh, die is helemaal vol. En iedereen loopt heen en weer. En tot ja. diep in de nacht, als je je ogen bijna niet meer open kunt houden... dan gaan ze toch nog volle kracht avond. door. Ja, het maar is een ja, hart uh, ja, minder populair aan het worden? Nee, nee, nee, nee. Niet. nee alleen je ziet ze gewoon dat bij het soort echt een metal niet snel geprogrammeerd wordt. Dat is toch een in de ogen van, uh, van de programmeurs misschien een subcultuur. Ik weet het niet. Ik vind het jammer, want ik hou er zelf wel van. Maar mm -hmm. het is, Daar is toch heb je moeilijk aparte festivals van? Ja, je hebt er aparte festivals voor. Ja. En is, is het nou, hè, want de, de, de vraag is voor alle beginnende bandjes, natuurlijk waar we het over hadden, hoe, hoe uh, kom je aan de bak? Hoe krijg je optredens, et cetera? Je zegt, enerzijds, uh, ja, op internet kun je tegenwoordig veel via de computer, maar dat betekent niet dat je een goede liveband bent. Aan de andere kant. Het heeft wel de mogelijkheden van al die beginnende mensen... ongelooflijk verruimd. Hè? Zonder meer, zeker. Kijk, het is ook zo. Ik heb het, vorig jaar heb ik allebei de programmeurs gesproken. En die zeggen ook, ons werk wordt enorm makkelijk gemaakt... door, door Facebook, door alle sites, door YouTube. Dat is gewoon zo. Ze hoeven niet meer per se in vliegtuig te stappen... om live clips van een band te zien. Dat het is gebeurt dat meisjes in Nederland ontdekt worden... door grote artiesten in Amerika en andersom. Dat gebeurt. Maar dat, nou ja, andersom, ja, ja. Maar dat gebeurt. Dat gebeurt, zonder meer. Ja, okay. ja. Goed, uh, vanaf morgen dus uh, Groningen het bruisende centrum van heel muzikaal Europa. Met Eurosonic Noorderslag. Jean-Paul Heek, dankjewel. En veel plezier. En doorpoeieren met hem. Het toer was natuurlijk voor mij een unieke ervaring. Beste mensen, een hele fijne en succesvolle wedstrijd. Twee keer de eerste plek. Wat doe je nog meer? Yes! Ja, Clarence Seedorf, hij wordt dan de nieuwe trainer van AC Milan. De club moet het nog officieel bekendmaken, maar de Italiaanse kranten zijn ervan overtuigd... dat hij komende zondag als coach op de bank zit in de thuiswedstrijd tegen Helaas Verona. Seedorf geldt met vier gewonnen Champions League als de meest succesvolle Nederlandse voetballer. Zijn ervaring als trainer is tot nu toe minder indrukwekkend. Joris Kreugel ging naar Almere City FC, waar Seedorf enkele trainingen leidde. De selectie van Almere City FC. De club uit de Jupilair League is aan het trainen onder leiding van Fred Grim. En naast me staat Arie van Eijden. Adviseur van de raad van commissarissen van deze Jupilair Club. Hoe blij was u met het nieuws? dat uh, Clarence Seedorf de trainer gaat worden bij AC Milan. Nou, ik denk dat dat een bekroning is uh, van datgene... wat Clarence uh, zijn hele leven al heeft uitgestraald. Een rijke jongen, rijk, geestelijk rijk, uh, onafhankelijk. Geweldig, dus een geweldige stap in zijn uh, carrière. En u kent hem al heel lang, hè? Ik heb hem ooit uh, vroeger als jeugdspeler bij Ajax gehad. In mijn periode dat ik uh, nog vicevoorzitter was bij Ajax en later directeur werd. En hebben we de nodige ondersteuning moeten geven aan pa en ma. Want die hebben er echt alles aan gedaan om Clarence in zijn uh, streven om uh, topvoetballer te worden te steunen. U was degene die hem als eerste een contractje, geloof ik, aanbood. Ja, het is inderdaad... Uh, in die periode was dat mijn taak, onder andere bij Ajax. Dus. Ik heb het even zitten kijken, ook op Google, naar Clarence Seedorf. En dan zag ik hem als 16-jarige, gaf hij een interview. Laten we heel veel luisteren. Uh, ik heb altijd uh, vooruit gedacht welk team ik zal komen, in welke periodes. En uh, mijn eigen kwaliteiten ken ik. En mijn doel is nu het bereiken van Ajax. Het is een jongen die eigenlijk al heel vroeg wist wat hij allemaal wilde. Uh, zeer uh, van zichzelf, in positieve zin, over. Dit wil ik gaan bereiken. Nee. Ja, geweldig, uh, helder, uh, bright van geest. Uh, ik heb een paar weken geleden dat hij hier uh, toevallig wat, uh, wat uh, docentenwerk moest verrichten... voor zijn trainersdiploma. En weer uh, even mogen knuffelen. En dan, ja, dan ontstaan er hele warme gevoelens. Een tijdje met zijn vader te praten. Dus die gevoelens zijn altijd erg belangrijk geweest voor Kledans. Als het goed is, wordt hij trainer van AC Milan. Is dat ook iets voor hem? Wat hij in zijn heeft, heeft, hij niet in zijn kont, zeggen we wel eens. Ja. En uh, hij heeft absolute ambitie om een grote trainer te worden. Niet voor niks dat hij toch de moeilijke weg gekozen heeft, in Brazilië wonend en levend, toch daar via internet zijn cursus doen. Ik dat betekent dat de man gewoon bezeten is van datgene wat hij wil. Gaat hij slagen? Uh, als voetballer weet je niet of je het als trainer ook kunt overbrengen, maar hij is altijd al een coach in het veld geweest, dienend uh, voor zijn team. Maar ik denk dat hij de, de bagage in zich heeft om inderdaad uh, ook een grote trainer te worden. En Het is toch ook wel weer mooi dat een Nederlander zo'n grote club mag trainen. Hè? Waar dat wij hier in Nederland onze grootheden wat meer zouden willen koesteren. Kees Toet, speler van Almere City, FC. Je hebt onlangs ook training gehad hè? van Cleren Seedorf. Hoe was dat? Ja, dat is natuurlijk altijd leuk als zo'n man hier langskomt. En ja, nou hoor ik dat hij inderdaad trainer van Milaan wordt. Dus... En heb jij van de trainer van Milaan, heb jij dus les gekregen? Ja, nee, dat was, waren twee leuke dagen. En ja, heel interessant. Hij had mooie, goede tips natuurlijk en zo. Is dat nou anders als zo'n grootheid hier langskomt en even vertelt van hoe het moet? Je hebt natuurlijk altijd respect voor uh, zo'n man, natuurlijk. Hij was nog topfit, dus uh, ja, daar heb je wel respect voor. Doet hij dat nou anders dan andere trainers? Want jij hebt natuurlijk een heleboel trainers in de afgelopen jaren aan voorbij zien gaan. Ja, dat is heel wel mee. Het verschil is niet zo groot. Het was gewoon leuk om mee te maken. Denk je dat hij gaat slagen? Ja, ik denk het wel. Hij blijft een groot sportmensen. Altijd, ja. Zeker weten. Fred Grim, hoofdcoach van Almere City FC. De tijdje terug stond hier een grootheid ook op het veld. He? Naast je Clarence Veedorf. Ja, dat is een aantal weken terug. Ik kreeg iedereen ook gelijk vleugels. Natuurlijk brengt het wel wat hè. Want ja. Uh, ja, ik heb natuurlijk ook met Clarence uh, in de jaren negentig bij Ajax uh, gewerkt. En ja, uh, het is natuurlijk wel een uh, ja, persoonlijkheid eerlijk gezegd. Want jij hebt met hem gespeeld, hè? Ja, Clarence was altijd al heel ver en op jonge leeftijd ook al best wel wijs. Soms wel eens te wijs, hè. Ja. Dat je dacht van, uh, ja, kom op, uh, waar is de jeugdigheid? Hij werd ook wel eens gekscherend opa genoemd. Aan de andere kant wel heel veel respect, want uh, hij wist altijd wel uh, goed te formuleren wat hij ervan vond. Hij had gewoon een bepaalde mening al en dan durfde hij ook vooruit te komen. En dat is natuurlijk wel wat op, uh, op 16-jarige leeftijd. Want hij vertrok al op 19 jaar geleden naar Sampdoria. Hij heeft een prachtige carrière. Real Madrid, ASM Milan. Nu afsluitend in Brazilië. Ja. Uh, en dan nu coach. Ja, hij zal ook wel de tijd nodig hebben om, om gewoon de ervaring als coach op te doen. Want dat is natuurlijk toch iets heel anders dan, uh, dan op niveau voetballen. Dat is gewoon een ander kunstje. Dat weet jij natuurlijk ook. Eerst ja. keeper en dan trainen. Ja, uh, nou ja, Maar dat is ook gewoon zo. En daarom zeg ik: daar zal hij ook de tijd voor uh, moeten krijgen. Alleen, ja, hij is... Wel altijd uh, heel leergierig. Ik denk dat het hem ook gaat lukken. En aan de andere kant, het is uh, een club als AC Milan. Dat is natuurlijk wel meteen een hele grote club. Dat wil wel zeggen dat hij heel veel steun en heel veel mensen om zich heen met heel veel no how heeft. En ja, dan kan hij zich alleen op het voetbal focussen. Dat is natuurlijk wel prettig. AC Milan staat er niet goed voor op de elfde plaats. De trainer is weggestuurd. Is dat ook niet aan de ene kant voor hem ook best wel gevaarlijk? Dat je gelijk hoog begint. Want je kan natuurlijk ook... Uh... Heel hard vallen. Het is allemaal dubbel en niemand kan natuurlijk in de toekomst kijken wat dat betreft. Maar aan de andere kant dat het nu niet goed gaat bij Milan, dat, uh, ja, dan, dan kan het vaak niet minder. Dus ze kunnen je alleen uh, vooruit. En een goede keus om hem te nemen als coach? Het is wel een hele grote club in één keer en uh, daarom moet je ook gewoon afwachten. Als het daar niet met hem lukt, dan is hij altijd denk ik wel hier welkom hè? Nou, hij is elke dag welkom. Fred Grim over Clarence Seedorf in Brazilië zullen ze hem dus missen. Maar in Almere zijn ze het heel erg eens met de keuze van Barbara Berlusconi. Want die is het, schijnt vooral degene die het bepaalt, de dochter van Silvio, dat Seedorf naar AC Milan gaat. Zo direct, meer Radio 1 Vandaag. Een nieuw geluid. Nou, ik kijk nu een jaar of 20, 30 naar vogels. En overal in de bossen hoor je dat kieperen, kieperen, kieperen. Als ze even rondvliegen. Want dat doen ze, kieperen, kieperen, kieperen. En las ik ergens dat u mensen die u tegen u zeggen niet vertrouwt. Nou. Dus nu zit ik een beetje. Gaan we nou u uh, of jij? Uh, u moet maar ik uh, gewoon je zeggen, want ik ben ook heel snel je. Elke dag van 6 tot 7 s'avonds. Dit is de dag. Op Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Volkswagen.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 In deze documentaire-serie wordt de kijker meegenomen... in de controversiële wereld van anti-aging. Hoe ver zijn we bereid te gaan om langer jong te blijven? Eeuwig jong. Vanavond om 11 uur bij Max op Nederland 2. Wanneer ontvangt u AOW jaaropgave? <lacht> jaaropgave? Het zal aan het eind van het jaar zijn, denk ik. Zeker weten? Ik weet het absoluut niet zeker. Dankzij de Sociale Verzekeringsbank weet u het zeker...